mannen op de naam en haar stijl van Gerta Op Een kleine boefte die in een eenzame uithoek van het geloe leefde een flubben-echtvaar, afstammelingen van het machtige flubbenvolk. De kosmische wezens die het universum hadden opengelegd, door met hun schepen tot in het niets te penetreren. In de loop der eeuwigheid werden zij de onbetwiste heersers van het heelal. Twee flubben, twee eenvoudige kolonisten, die het overbevolkte, geciviliseerde zonnestelsel waarin ze geboren waren hadden verlaten, om elders een bestaan op te bouwen. Noesten, Nijvere, spaarzame, goud eerlijke wezens met 360 ogen en in hun romp duizenden zuignappen aan de onderkant van hun rubberachtige lijven. Wezens die na hard en langdurig werken de barre asteroid veranderd hadden in een klein paradijs. Ze hadden een ondergronds gangenstelsel aangelegd waarin ze woonden en werkten. Want de oppervlakte van het sterretje werd getijsterd door elektrische stormen en ammoniaregen. De mannelijke Flub kweekte verschillende metaal- en steensoorten. En hij was er zelfs in geslaagd uranium en plutonium te verbouwen. Als zijn voorraden groot genoeg waren, verhandelde hij ze op een beurs in een naburig planetenstel. En van de opbrengst kocht hij dan gereedschap, nieuwe materialen, apparatuur en huishoudelijke artikelen. De vrouwelijke Flub, haar naam was Enkel, zonderde zich in iedere broedtijd af om eieren te leggen. Maar hoe lang ze die eieren ook bestraalden, er kwamen geen larven uit. Op de duur begreep het echtpaar dat de nakomelingenschap hun niet beschoren was. En bij voorkeur vermeden ze daarmee verwante onderwerpen in hun conversatie. De speelhallen die ze hadden aangelegd toen ze de asteroid in gebruik namen, lagen verlaten en het ondergrondse oliemeer klopte traag tegen de wanden van de kinderkamer. Want babyflubben worden drijvend in een oliebad, voornamelijk met ruwe olie gevoed. De twee flubben hielden van elkaar. Ze beminden elkaar. Ze waren bijna gelukkig. Soms, als enkel niet kon slapen, als ze lachten luisteren naar de kometen die met bonderend geraas tegen het oppervlak van hun kleine hemellichaam te platter sloegen, voelden zij een spanning in zich ontstaan waarvan ze de oorzaak maar al te goed kenden. Ze kregen zelden bezoek. Een enkele keer verlenen ze onderdak aan de bemanning van een ruimteschip dat in moeilijkheden was geraakt. En er landen wel eens uranium- en goudzoekers, die in hun gammele scheepjes het heelal doorkrasten, op zoek naar avontuur en fortuin. Maar die werden snel door Klam, de mannelijke vlucht, geëlimineerd. Familie en bloedverwanten hadden zij, sinds ze de geciviliseerde werelden achter zich hadden gelaten, niets meer gezien. In het begin had Enkel regelmatig gecorrespondeerd met haar jongere zuster. Een speels knap meisje, dat bij voorkeur in society-kringen verkeerde. Maar de tussenpozen waarmee de brieven van het zusje arriveerden, werden langer en langer. Totdat er onverwacht bericht kwam dat ze in het huwelijk was getreden met een van de rijkste mannen in het universum. En daarna stuurde ze af en toe een aanzichtkaart van een of andere exotische planeet. Want ze was altijd met haar man op reis. Die man nu was een slavenhandelaar van naam, want hij stond bekend als een van de beste slavenkwekers in het universum. Hij bezat honderden planeten, waarvan de bevolking door de flubben als slaven werd gebruikt. En zijn slavenschepen doorkruisten het hele heelal op zoek naar nieuwe, bewoonde werelden. Hij leefde met enkel zusje aan boord van een riant ruimteschip. Een vaste verblijfplaats hadden ze niet. Enkel kon zich dus geen voorstelling maken van de werelden en de werelden waarin haar zuster leefde. Ze beantwoordde haar kaarten ook niet meer. Het ruimteschip was immers toch niet te achterhalen. En toen op een dag ontving het echtpaar op de afterweek een telegram van Enkels zuster, waarin ze aankondigde haar echtgenoot te komen voorstellen. Van opwinding kon Enkel nauwelijks meer slapen. Tientallen keren ging ze in de logeer vertrekken kijken of alles in orde was. Het gangenstelsel in de asteroïde dat enkele honderden kilometers lang was, en alle zalen, grotten en hallen, had ze met ammoniak gereinigd. Want ze wilde niet dat haar zuster, die aan boord nooit een poot hoefde uit te steken, ook maar iets op haar huishoudentje zou kunnen aanmaken. En toen ze ook haar man zover had gekregen dat hij een oliebad nam, mocht wat haar betrof het bezoek komen. En dat kwam dan ook. Klam was net bezig in de controlekamer van een broeikas waarin hij graniet kweekte. Toen zijn draagbare ontvanger een signaal van een naderend ruimteschip opweekt. Luisteren. Luisteren. Daar je Daar. Daar. daar. There is a lot of in the There is a lot of people in the water. Oh, it's, it's of it's Hello, Kran, Kran, Kran, Kran, Kran, You come, come, you the we, we hebben de hele voor de de hele wereld voor de We hebben de hele wereld voor de volgende week. We hebben de hele de volgende week. de stad voor de volgende week. de stad voor de de stad voor de volgende week. Ik is er stukken londen, maar ik durf te verzachten londen. Ja, maar wist je dat er een last van met je Is hier nogal nog wel een kapaal we je? En in een ronddraad is het dan zoals je? Het een klein te the voor de inplaat van de Dat kan een niet gebeuren. Oh, nou, jongens. Ik ga dus geen kruis. hadden duizend en één dingen te bepraten. Ze trokken zich terug in enkels dagverblijf. En intussen liet Klam zijn zwager het interieur van de asteroïde en de broeikassen zien. Ze mochten elkaar vanaf het eerste ogenblik. Slop was dan wel een miljonair, een van de machtigste en rijkste figuren in het universum. En Klam was een eenvoudige kolonist, maar toch hadden ze onmiddellijk een sterk contact. En dit kwam niet in de laatste plaats doordat ze dezelfde interesse bleken te hebben. Slop bezat namelijk een klein planeetje waar hij uit liefhebberij steenkool kweekte. Hij had zelf een hoge drukprocedee ontwikkeld, waarmee hij het groeiprocedee van miljoenen jaren had teruggebracht tot enkele dagen. Maar hij was verbijsterd toen hij klams granietkwekerij zag. En klam was zo gevleid door zijn zwagers belangstelling dat hij hem zelf zijn uranium liet zien. Ten slotte zaten ze voor het magnesiumvuur in Klams bibliotheek. Klam schonk een drankje in terwijl slop over zijn werk vertelde. Klam, klam, over 14 jaar leren, dat gaat dan. Met een Dank je. Je mag mij serieus Dat onrust. Wij weten wat er Joseph heeft een eerlijke boeteman. Zelf heeft tenminste is een vertaasdendige cel. Nou maar ik, wat lukt mij helemaal. Het is van hier naar daar verhaderingen, besprekingen. Het gaat natuurlijk naar nederwijzers die wat uit mijn handen nemen. Maar ik ben niet dat zelf het alles lekker. Hey, het is gewoon een kachtelere man. Eerlijk gezegd, begrijp ik niet veel van je prittendus. Kun je los? Dat je keren. Daar ga je dan. Het is het Oh, het is ja, <laughs> nou ja, ik doe een snelwerk. Ik pak de branding en dan verkoop ik de bevolking. kan een grote ondernemingen. Een grote arbeidskrachten dus. Maar ja, de markt is niet stabiel, hè? Die klassen van vage En bovendien krijg ik geen voor het product dat ik lever. Als je denkt dat er een snelwerkstand is, krijg je goed dat het, het Nou, ik even niet meer, Nee, dat lijkt me. Ik heb een slavenjager, dat zijn scheten die grazen met heelal op... ...en kijken of er ergens iets te gaan valt. Ze landen hier, daar op een planeetje... ...en een vanne stelste. Het zijn er voor hoeveel sterren eigenlijk nog onbekend zijn. Hoeveel inwoners van het heelal nog nooit een vlap hebben te zien. Jij lacht je bezig als we daar weer hier landen. Enfin, een van mijn jager komt er op zo'n planeetje terecht... Wat betreft mijn brandklauze ons Dat is enkel niet zijn verreiging. kan coquerolle met de Dat is werkelijk puur En die kuren van mij, die landtijd is, een schule plan met een giftig op je moet er dus in een tuikmachine stoppen Want eigenlijk is dat ding een paar jaar verleden geëxplodeerd. Tot dan, onderzoeken de boel en het is een waardeloze dat is helemaal niks, geen rolboken, geen dieren, alleen maar... Met... Nou nee, <laughs> ja, ja, de voor de wolken, welke benieuwd. Bewolken? Ja ja, bewolken denk Want wat blijkt nou, er zijn lopende bomen. Maar die jager van mij ziet daar niet zien, dus hij ligt niet in zijn monster mee. Maar hij vertelde me erover toen hij terugkwam en ik zeg, hoe dus, snel lopen die bomen dan? Nou, zegt die knaap, je ziet ze nou, het is zo'n het zeg ik. Waarom heb je er dan niet heen meer gebracht? Ja, zeg ik. Ik zocht er niks in. Ik zeg. Begrijp je dan niet dat het beste trekdieren zijn? Waarom, zeg ik? Daar heb ik het aan gedacht? Enfin, bijna nou die mee. We vangen een paar van die bomen en gaan weer experimenteren. En de resultaten, fantastisch, man. Die dingen kunnen tonnen en tonnen trekken. En ze zijn dan zinnig snel. Dus natuurlijk, ik vraag een concessie aan en begin meteen die dingen te verkopen. En dat lukt aardig, vooral in primitieve wereld. die ook altijd belangstelling voor grote werkkrachten. Maar dat blijft nou? Het zijn vleeseters. En twee van die dingen hebben een dag een hele school kleine flutjes opgekregen. Wat zeg als... je nou? Verdammt! Dat is een, een, een lamp, begrijp je wel? Ik wil nog wel een plekje. Ik moet duizenden van die bomen teruggeven. En flotseling vond iedereen ze te gevaarlijk. Ja, dat is maar wat. Zo blijf je wel aan gang hier. Hoeveel zo soorten zorgen heeft je een magazijn? Nou, zo'n vijftig denk ik. Zou daar iets voor mij bij zijn? Ik zou je best wat assistentie kunnen gebruiken. Nou, weet je wat ik nu zeg? Ja? Ik stuur jou een catalogus. Maar uh, dit is het is aan. Ik zou zeggen... Ik geen Kijk dan. Voor grote ondernemingen is het wat anders. Maar voor een eenmandsbedrijf die zoals jij hier hebt opgebouwd, heb jongen, je betaalt je bloot niet. Niet ja. dat we zo duur in zijn hoor, ik verdien alleen maar doordat mijn inzet zo groot is, maar het onderhoud krijgt zo veel rechtgegeven. Oh, ja? Ja kijk, bij de ene soort moet je je oplossier aanpassen. De andere leeft dan een bepaalde lofdruk. De derde vreemt alleen vuur. Vier. De vierde gaat dood als er maar een druppel water in de buurt te zien. De zegt dat de mag eerder en de vormen er maar drie Maar je weet niet welke je moet laten uitdrukken. Nou, hè. Ja, van het Ik ben Wat een Nee, ik geloof dat er mannen een jaar Lekker geen koffie, dat lijkt me wel af. Nou ja, het zakenleven is een voldoende verslaving. Als je er eenmaal in zit, dan weet je van geen ophouden, hè. Wij willen, iedere ogenblik gebeurt er wat. Zo'n instabiliteit en de organisatie creperen miljoenen slangen. En dan zit jij met een gebakken tieren. Nee, kom, ik heb een enorme bewondering voor wat jij hier in je eentje presteert. Maar die stekert. Nee, daar zou ik op de duur niet tegen kunnen. Die eenzaamheid? Nee. Dat is niet voor mij. Ja? Ik kan het me wel voorstellen. Ja, nee, ik kan het me eigenlijk helemaal niet voorstellen. Voorstellen? That's so much fun, to feel. I feel like get has the minister. Then, what? Uh, Then you had a whole kind it. Yes. And, uh, and uh Country. a villainy. A villainy. Colonel. that? No. The name? so I the men sir. I don't know, so De man. Ik wil het zijn. Is dat graag? Ja, dan merk je het niet maar vertel nou eens wat het jij allemaal Ik kan me helemaal niet Wat is er zo veel te reizen? Ach, weet je. Maar ah, ja, ik vind het heerlijk. Je ziet steeds meer nieuwe dingen. Andere werelden. Andere jezus. Het is niet zelfs niet zo mooi. Dat is niet zo. Maar is ziet een stukje waar het ja. Waar je ook mee begon te niet wonen, met je alles ontkent van die ammonia-liefen. Maar niet dat mijn wereld is alleen maar iedereen, de hele dag in de zon licht. En niemand iets doet. Als mijn meneer menselijk dansen, vrienden, dranken stenten en lichten bedrijven. Zo is het niet meer. licht. En dan zijn mijn werelde daar zo in de water voren. Vest water, dat je zomaar kan drinken. Met de wonderlijkste planten en wezen. Ach, wat moet ik doen, wat ze een tap aan me zien. Maar wat doe je nou voor de hele dag? Nou, uh, het helpt slecht, hè. Die man die daar zo verschrikkelijk heeft, die gaat ontzettend niet door, weet je. Ik zei dat het allemaal werkt. Dat het allemaal ziekenhuis is het kantoor, dat je hebt gehoord ook. Het was erachter. Ik converseer met de lui waarmee die onderhandelt. Ik moet altijd mooi zijn. <laughs> ja, en ze je erg op Wat zijn dat eigenlijk voor sieraden? Vind je mooi? Ik heb hem niet te zelf gemaakt. Ik heb gewoon een voorbeeldje moeten weten, hoor. Slobby is me altijd prachtige te schrikken. ik vandaan hou. Manners, soms smaak, Zo'n Soms fantasie. Ja, dit is echt goed. Oh ik ga wel los. Ik doe eigenlijk niet. Ik kan ik het werk allemaal alleen. Ik weet niet dat, het een helft, dat het het me. ik, ik ook niet het bestaan, voor een hem haal, ik vind het heel erg. Ik heb de dood niet meer. Ik hou natuurlijk de boes schoon. Ik werk voor mijn kleuren. En voor mijn vaderhouden. Ook lekker. Vandaag is het erg versterkt. En s' avonds luisteren naar muziek. We leven elkaar voor. Oh, maar. Ik heb het enkel Je mag niet denken dat ik ooit iets uitvoer. Dat we ook nooit goed vinden. We hebben niet slaven Je ja, kan niet eens ook maken. Je kan niet eens ook aan maken. Oh. <laughs> is <toch> niet <laughs> Kan je Ja? Uh, ik wilde je iets persoonlijks vragen. Niet ik vraag maar. Waarom hebben jullie kinderen? Ach, we Leven. We hebben geen vervast op de bood. Maar de anderen komen we er dan niet uit. We praten nu niet met klam over. Zo wordt niet graag gehoord. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, nee. Zullen we eens gaan kijken wat de mannen uitstoot? Goed. Leuk, ik natuurlijk weer over zijn zaken. Ik er al voor, ik kan. Enkel had in de keuken weer haar beste beentje voorgezet. Koken was haar liefhebberij. En dit keer had ze kosten of moeite gespaard. De eetzaal was stemmig versierd. De fosforiserende wanden wisselden voortdurend van kleur. En op de achtergrond weerklonk een zacht muziekje. Enkel had de tafel gedekt met serviesvoet. Dat ze uit het ouderlijk huis had meegekregen. Oh, <weigh> o, Ik Ik ben zo Ik ben niet, Ik ben zo Ik Ik ben Ik Ik niet. Ik zo Ik Ik ik ben zo'n beetje de beetje een het een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een in een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een En een beetje een beetje een beetje een beetje een nog. Het? Kom, ik begrijp niet. Slim is de red niet dat jij niet zonder me. we het beste nou nou, ja. dat zonder het zonder het het zonder het zonder het zonder het zonder het zonder het zonder het zonder het het zonder het zonder maken. Nou, het zonder het zonder het zonder het zonder het zonder het zonder het zonder het zonder het zonder het al klamassen maken omdat ik niet in de keuken mag zijn. Dan kan jij geen al klamassen maken? Nou ja, maar als je zo kan dat is er wel wat eindelijk, hè? Weet je dat, Kruin? Ik zal het niet doen. Dan gaat gewoon een stijl lang in de keuken staan, maar het een Ach nee, we blijven niet lang genoeg. En trouwens, het is niet sterk. Het zou te genoeg voor haar zijn. Luister, lieve vrienden, we hebben een verrassing voor jullie meegebracht. Kwam, mij niet? Ja, ik ben verrassing. En ik stuur het. Ik ben ver terug, hoor. Zie je nou wel? Ik mag niet. Het is allemaal te vernieuwend, of te gevaarlijk, of te te het allemaal te vreemdelijk. Het niet van die slaven aan boord, van die stille lunnies. Die iedere kruimen oprapen die je laat vallen. Ja. maar ja, Slebi is toch wel schattig hoor. Hij is zo attent, weet je. Hij brengt altijd kleine bindingsformuleerd. Aan mij komt Spooks even kijken hoe het met me gaat. De lieve. Hé, nee, dat is ja. Kretjes! Wat is dat? Maar dat is. dat is het. Dat, dat is een slecht wankel. Oh, vergeet het maar nou. dat is wankel. Wankel? Ach, wankel? Ah, zie? Het is helemaal niet slip. Oh, ik slip het in de periode. Het is een kastje. Nee, nou, nee, maar een slip. Je weet niet wat je doet. En dan ben leven een heleboel van mijn Maar het klein. Het is buiten verdomd lekker hoor. Ik zou die had kijken, ja. Ja, als klant geeft me die pletters meer. Eerst. Dan zijn ze eerst de vol, en dan troosten we, en dan zal ik mijn verhaal vertellen. Een storing energie toevoerde. De jongens aan boord waren grijs en groen van ellende. En toch speelden ze het kleine schuit uit het magnetische krachtveld naar een stille plek in het grote leeg. En dat was nog een hoor. He. Toen hebben ze de schuit aan de grond gezet in de buurt van een klein gulle Ah, Wat pietluchtig schrijnen over een gulle. Vertel nou eens van die maan, zeg al, hè? Nu bent u verteld over ik. Dat het veel Nou, nou no, no. Er was niks in dat deel van het boel. Een gouden, nare rotzooi, muzelplekken en goudmassen. En dat vliegde zo'n beetje vuilig. En toen vonden we dus dat we hebben een echte in de buurt was. En kleine maan vlak bij een tamelijk grote planeet. Daar werd de zieligheid aan de grond. En die jongens konden toen eindelijk sleutelen. En zo met het was zo eerlijk op dat maantje. De hele dag zo, hè? Want toen zei ik nog tegen Slobby. Kom, oh, jongen, laten we er eens vooruit gaan. En een beetje langer. Ze zochten een eenzaam plekje om te zonnebaden. En ze lagen dicht naast elkaar. En Kranks lichaam begon te vloeien. En slop draaide van de ene op de andere zij. En af en toe knorde hij van tevredenheid. Oh, Zo'n zalig en in plaats van een meisjeshuis. Waarom houdt die niet leven? Zo'n zalig niet in de sommige meisjes, van ons, van ons, En krang opende haar 360 ogen om nog eens ons, het landschap te bekijken. En toen plotseling zag ze iets in de omlaag zakken. En Slop ging overeen Thib uit het zilverkleurige dingetje pluimde een rookbalk omhoog. Het dingetje scheen even stil te staan en kwam toen zacht op de grond neer. De twee flubben keken ademloos naar het kleine dingetje dat vlakbij hen stond. In de zilverkleurige bal werd een piepklein deurtje opengeschoven en even later klomen twee beestjes naar buiten. Ze waren nauwelijks groter dan Slop's vingers en Slop had bijzonder kleine vingers de beestjes hadden vier pootjes, maar ze gebruikten alleen de achterste twee. En ze begonnen te piepen zodra ze op de grond stonden. Clint, Clint, kijk naar. Wauw. Het is en dan is hij is niet helemaal zo. Als ik naar de koor met een eten, dan komt hij niet in. En dan moet ik die piepen en zo'n te maken. En dan eten je het op. En dan het ik drinken. is Ja, dat <tie> oh, wat leuk hè? Ja, nou, dag. Dan, dan, dan, dan. Dat wil ik zo hebben. En omdat het leven aan van een uitgeschreven dat is niet goed voor zo'n dat Om het in te Leuk hè? Ik heb zo in de Oh god. Is that jerk again? Jesus Christ, Out I'm Clint West, Clint West you hear me? First man of the fucking fucking your You're my fucking You're fucking oh, <laughs> <are> <laughs> <laughs> But it's... Oh, you know a minute now, you've got to Oh, I don't think it's so Good. I find them fantastic. My brother is on my phone. Well, but uh, they have worked to wait for a moment. But two men sit here in Aldebarth, soon then the night is gone. a water from now. You got a piece of the guy's die planeet is helemaal bedekt met kleine beestjes. En allemaal verschillende soorten. Sommige zijn pig Andere zijn weer zelig. En dan zijn er die hebben rood haar. En andere weer spierwit. En dat krioelt, my elkaar mee. Je wordt hier gewoon dood. Maar handig, dat zijn ze. Ze hebben namelijk allerlei mechanietjes waarmee ze zich kunnen voortbewegen en zo niet natuurlijk, maar toch. Je, als slaven heb ik er natuurlijk niks dan. dat zijn ze veel te klein voor. Maar toen heb ik bedacht dat eigenlijk voor een kandleuk zouden zijn als graagdier. En nu begin ik er een te bij. Ik heb een vloek naar die planeet gestuurd. En ik heb daar van die beestjes op te halen. Kijk, dan moet ik je zo voorstellen hè. Ik ga klein beginnen. En dan is ik ook een afzetgebied kan vinden. Als het lukt, is het meegenomen. veel risico's is aan de verenie. Ze zijn makkelijk in onderhoud. Ze geeft ze wat voer en een beetje flot. Ze wassen zichzelf niet te bezig. En ze oompen zich op tot schrikken. Ze voelen niet buiten houden. Dat is wel fijn hoor, want er vallen natuurlijk vuren een hele beland. Maar dat verlies, dat herstelt zich op die manier van ze. Get away, Oh, look, I've been here. It's a for you, sir. Come on. Get me out of here. I want to go home. I'll tell you, I'll kill you. good thing the to so is just a little bit of a problem. It's a to don't be your you Shut up. Shut up. Dit was Landing op de Maan. Een hoofdstel van Gerben Herringa. rolverdeling Enkel, Maria Linde... Kram, Hilde Smit. Slob Lex Bramhorst. Klam Ja Brand. Twee astronauten Aik Geskin en Grim Ford. Verteller Gerrit Vonk. Techniek Jan Wisselkoen. Regie Baboesje.